Want de kanalen, kanalen, die gingen er echt alleen maar over, over crypto. Hè? Vaak oh. over de koers en zo. De koers omhoog of omlaag gaat en zo. Hmm. Ja, wat ze zelfs hmm. uh, als precies ze hadden gezegd, was de, dat er uh, ja, copyright violations waren. Wie is de copyright dan? Weet ik niet, misschien hadden ze, dan? Ik weet het niet, niet, misschien hadden ze iets laten zien, uh, beeldmateriaal of zo. Of dat er een, Meestal uh, hebben ze dan nog wel. Ik weet de ene, die gast van de Tint Foil Head, die was er dan ook afgegooid.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 Trouwens, over crypto gesproken, u kunt het natuurlijk in onze uitzendingen inbreken, via tipbitcoin.cash. En daar zoek naar streamers, uh, vrijdradio. Of uh, je kan met een short URL, dat is uh, bit.lycrack, slash vrijdradio, dan kun je ook nog, uh, ja, dat is een short URL, dan kun je ook direct gaan uh, typen vanaf daar. En dan kun je inbreken in onze uitzending. Ja, uh, goed, dan gaan we naar uh, het volgende nieuwsbericht. Ik ga even de nieuwsberichten erbij pakken. Uh, ja, in sommige gemeentes is uh, niet één inbraak opgelost. Ja, is dit een, een bedelberichtje van de uh, politie er <laughs> meer uh, mankracht nodig? Of, uh... Ja, het heeft ook het idee dat er. Uh... Ik probeer even het berichtje op te zoeken.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 Dus ah, dat het heeft ook allemaal Vingerafdruk is ook niet echt uh, altijd. Uh, kan, kan ook nog als bewijslast uh, weerlegd worden. Hè? Omdat het uh, nooit echt bewezen is dat. Uh, ja, goed, ik heb daar ooit wel eens wat over gezegd. Dat het heel erg sluitend is of zo. Ja, uh, ja, Ineer van de forensies, uh, iemand die legt dat uit. Uh, ja, in uh, uh, uh, uh, uh, uh, 2000. Inbraken, bij de 2000 inbraken die plaatsvonden in die. Uh, uh,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 Ja, want zo loopt toch iemand in je huis rond en zo. En uh, ja, wat doet hij als die, uh, als die uh, onverwacht tegenkomt of zo? Of, uh, en uh, ja, zeker als je wat ouder bent, dan is het helemaal eng, denk ik. En eigenlijk doen ze er gewoon helemaal in ene zak aan. Nee. Maar nou, ik denk hebben... dat ze wel dat ze ja? een videoring doorbel, dat ze alles in de database willen hebben. Dat, dat werd laatst in Gouda ook aangemoedigd. Dan... Gaf de overheid uh, geld terug voor je videoring doorbel als je als je hem aan de politie uh, verbond. Dan kunnen ze iedereen uh, voorbij zien lopen. Maar ja, zoals al bleek uit het geval bij mijn bedrijf, zelfs als ze hem op video hebben en ze weten uh, waar hij woont, dan gaan ze nog niks doen. Ja. Ja, ik denk dat ze hele andere dingen dan met die, die, die uh, content van die video die we wel doen. Hè? Dat Lasting is gewoon... aanpakken gewoon zo.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 En die gaan misschien ook achter een beroefaan. Ja. Ja, misschien zetten ze een lokhuis neer of zo. Of uh, nou ja, het, uh, je, je, je kunt allerlei dingen bedenken. Of ze gaan zich infiltreren in een bepaalde gemeenschap. Of ze gaan ze uh, op zoek naar, naar iemand die dat. Uh, zou kunnen doen, of, ik weet niet hoe die lui werken, maar ja, die, mm -hmm. die, die de, de beste kan bovendrijven, dus uh, ja, dat is niet uh, ja. politie, nee. niet, uh, niet het monopolie in ieder geval, die gewoon ja. zeggen, nou ja, ja, je moet niet veel van verwachten, het is een high impact ja. crime, maar uh, ja, je moet niet uh, verwachten dat we dat gewoon mm -hmm. Net zoiets van een loodgieterbedrijf, die zegt van ja, een lekkende kraan, maar je moet niet verwachten dat we die gaan repareren. Ja, dat lijkt me, me te veel gewend. te hoge verwachting hoor. Ja, maar uh, ja, iemand die uh, nou nu op dit moment in de zak en as zit en uh, ja, huilend in de foto's uh, in zijn bed ligt. Dat is uh, Frans Timmermans. <laughs> Hij heeft er maar moeilijk mee. Hij uh. heeft al die afwijzing uh, in Brussel. Hè? Iemand anders is het geworden. En uh, hij wist zeker dat uh, als professor Akkermans, dat zijn naam uh, rondzing in het gangetje. En <laughs> zijn we ja, dat mijn naam genoemd. Zo dichtbij. <laughs> mijn naam was genoemd in verband met de post. <laughs> oh, je kan hem goed nadoen, <laughs> <laughs> ja. Professor Akkermans, de, de dokter anders de ingenieur. Uh, nee nou ja.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 Ah, ik vond het wel een voorbeeld van... Ja, de... Ja, de titel is Mijn hart is gebroken. Timmermans schrijft een aan de... liefdesbrief aan de Britten. <lacht> ik hou van je, om wie je bent en wat je me gegeven hebt. Je hebt, me altijd, bij... Je hebt altijd bij me gehoord, maar nu verlaat je me en je breekt je mijn hart. In niet misverstande bewoordingen heeft Frans Timmermans een liefdesbrief aan de Britten geschreven. De Guardian heeft het harteleden van de vicevoorzitter van de Europese Commissie gepubliceerd.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 En ik denk dat via een overheid proberen ze dat natuurlijk ook een beetje te bewerkstelligen. Dat de president is de mond van het land. En de politie zijn de, zijn de handen van het land of zo. Ja. En uh, ja, en, uh, de, de, de, ik vond wel leuk dat uh, de Speld die maken daar een grapje over. <lacht> die altijd het artikel van de, de Britten willen gebiedsverbod voor Frans Timmermans. <lacht> een enorme stalkingbrief. Oh, get voor die venten. Uh, die die, vent die willen we even uit de buurt houden. <lacht> Ya, pada masa awak kena in Zweden was er ook iemand uh, niet uh, happy, hè? Eh? Nee, dat is, uh, het uh, gaat maar door. Uh, Zweden geen was, Greta of zo? Uh... <laughs> dit keer niet, nee. oké, oké. Nee, dit keer was het uh, Zweed, een Zweedse minister. I can't forgive the UK for Brexit. Ze kan het Verenigd Koninkrijk niet vergeven. Zweden is buitenlandse minister en een former Euro European Commission vice president has said that she cannot forgive the UK for its political leaders for causing Brexit. Dus, uh, en ja, je vraagt je af wie heeft Mar Margot Wallström?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 En dat je ja, denkt een van die grondrechten is dat het recht tot successie is toch ook? Je moet toch eigenlijk respecteren als een land uit de Statenverbond wil uh, treden? Ja, maar je weet hoe wat er gebeurd is in de Verenigde Staten, toen wil de uh, er ook ja. uitstappen. Dus, uh, over het algemeen, de overblijver die wil niet blijven zitten met uh, de hele staatsschuld. Ja, dus, maar blijkbaar uh, wel, weet je wat voor tyrannen het zijn. Uh, ja, uh... ja en, en in de VS is het zelfs per grondwet geregeld dat je... Ah. Dat je er, uh, de secession is gewoon officieel toegestaan. Maar uh, ja, in de praktijk werkt dan toch echt wat anders. Mm -hmm. Maar ja, het wordt wel aardig uh, ingehakt. En ja, die, Britten, die zei, ik zag ook een paar Britten die zeiden: wie heeft deze Malström gevraagd om haar mening? Ja, uh, <laughs> dan kan je, ja dat is ook niet echt iemand die je een ander vrij kan laten. Weet je? Dat lijkt er een beetje uit. Nee. Uh, hoe zou het bij, bij haar thuis met haar relatie gaan? Uh, zou echt gemeld zoiets even van Ja, die zit vastgebonden op een stoel, waarschijnlijk. Ja, die zit vastgebonden in een kelder. Kortom, ja. ja, dat hij een historische beslissing neemt. Een uh, historisch foute beslissing. Ja, uh. ja, dit wordt nog leuk, want, want de UK, daar voelen ze ook wel aankomen dat ze natuurlijk uh, een mappen krijgen van de EU. Uh, dat ze het, uh, een voorbeeld worden. En die hadden al, nou, dat ze een aantal havens gewoon helemaal belastingvrij gingen maken. En uh, die gingen gewoon, uh, die gaan natuurlijk in de tegenaanval door te proberen zoveel mogelijk uh, ja, succes te maken. Of uh, in ieder geval niet helemaal de grond in te worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, wat dat gaat winnen daarmee. Ja. Ik denk dat de EU het zich ook niet kan veroorloven om, om bijvoorbeeld de hele hand om het, het Verenigd Koninkrijk dicht te gooien. Mm -hmm. Want dat gaat hun eigen economie ook behoorlijk nekken. Ja. Een behoorlijke gifpil eigenlijk. Ja, en dan Amsterdam. Eeuwige erfvak. Ja, ja dat is... Uh... Toevallig, uh, ja, ik, vond, ik vond dit artikeltje wel leuk, omdat, uh, omdat het helemaal zo'n propaganda verhaal is. Hè. Dus Amsterdam, ook weer zo'n personificatie dus een Dus uh, Amsterdam verlengt deadline voor overstappen op eeuwigdurende erfpacht. En dat is dus, uh, ja, daar moet je het idee van krijgen, nou ja, die erfpacht, er is een, een hele gunstige regeling is er, wordt het genoemd.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 Ah. Maar hij vertelt wel, dat gaat dan op een bedrag van 30.000 euro, zo, 25.000-30.000 euro moet je dan in één keer neerleggen. En dan heb je geloof ik, uh, dat is dan een gunstige regeling. <laughs> dan, uh, en dan moet je ook weer je hypotheek oversluiten, want er verandert dat, uh, hypotheek dat je hypotheek dat je de erfpacht verandert. Dus dan moet je dan, uh, ook als 1.000 euro om dat bij de notaris te laten doen en dat soort uh, onrein. Maar ja, ik, ik snap niet helemaal hoe het werk. Wat ik van hem dacht te begrijpen is dat je, dat je het helemaal voorgoed kon afkopen. Dat je dan gewoon eigen grond had en dat je van die erfpacht af was. Maar dat, daar lijkt het toch niet op. Want dat, hier staat de eigenaar van bijna 160.000 Amsterdamse woningen kunnen op 1 januari overstappen op een nieuw stelsel met eeuwigdurende erfpacht. Mensen die voor die tijd een aanvraag dienen krijgen extra korting. Dus je krijgt een korting, maar je krijgt extra korting. Jullie moch uh, Geweldig, wat man. Dat was, dan wat een. Uh, uh, lijkt me een liefdadigheidsorganisatie. In de maar, spelen, want de, dat is wel. Ja, ja. ja, ja terwijl, terwijl je gewoon beroofd hoor, die erfpacht staat natuurlijk helemaal ergens op. Amsterdamse afstandsgebeten hebben helemaal ja. geen enkele eigendomsrechten op die grond. Maar er staat al mensen die voor, uh, krijgen extra korting. Doen ze de aanvraag na de deadline, dan vervalt de korting. En.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 En je betaalt ze één keer 35.000 euro. Ze gaan gelijk natuurlijk helemaal door het dak heen met enorme enorm geld die ze dan binnenkrijgen. Dat is binnen no time uitgegeven. En dan zou die erfpacht gelijk blijven voor eeuwig. Mm, nou, ik denk dat, dat ze een op een gegeven moment zeggen van ja, sorry, die, die, die regeling die was zo gunstig. Dat, uh, dat kunnen we echt niet doen. Nu. Een politicus zegt dat iets eeuwig is, dan uh, kun je er zeker van zijn dat dat... Het uh, <laughs> enige, al, uh... <laughs> <De> enige <laughs> dat je weet dat het iets eeuwig is als een... Politie, een politicus zegt dat het tijdelijk is. Ja, ja, ja. Of, een politicus zegt dat het een kwartje um... van kok of zo, uh, dat is tijdelijk. Dan weet je dat het eeuwig is. Ja, als ja, hij ja. zegt dat het eeuwig is, nou, dan is het tijdelijk. De, uh, uh, ja. Dan hebben we nog de ASM. Die legt er een miljoenenboete op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 Ja, een lekkere, uh, lekkere bedrijven in Nederland hier. En wat was verkeerd aan de website? Het gaf de uh, abonnementen niet goed weer. Informatie, onvolledige informatie op mijn website over de abonnementen. Oké, okay. ah, nou weten we zeker dat die uh, abonnementen uh, duurder gaan worden, want die boete moet weer verrekend worden. Nou, ja. Ja. <laughs> dus die aanpassing gaan ze sowieso doorvoeren. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> nou, Telekombedrijven tekenen bezwaar aan, maar ik denk die boetes worden allemaal steeds hoger. En, uh,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 we kijken het maar met je boetes. Nee. Je, je, je, de je, je had het eerder over YouTube. Hè? Dat die purge. Uh, die, die, die, die, die het was misschien omdat ze. Uh, ja, uh, alles kost een beetje geld. Maar dat is vooral uh, gekomen nadat uh, ze al die miljarden boetes kregen. Hè? Google hè? Google heeft al een ah, aantal ja. diensten. Hebben ze al de stekker eruit getrokken? Dus, uh, ja. ja, ik kan me voorstellen dat ze. Uh, ja, zeker als je iets met modereren. Iets wat volgens de heersers gemodereerd moet worden.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 het bleek dus achteraf dat ze 500 euro per gezin, of 130 euro per persoon, gaat er naar het Europese landbouwbudget. Maar daar ging maar weer maar 54 euro of zo van naar, naar Nederlandse boeren. Dus het was al veel minder dan de Volkskrant beweerde. Maar het was wel een beetje zo'n soort artikel van, nu ja, ja, nou zitten ze te klagen, maar ze krijgen wel subsidie.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 En nou uh, heeft de overheid bepaald dat die schadevergoedingen in Friesland zijn mogelijk te hoog geweest. Dus dan uh, krijg je het idee uh, dat uh, die zijn onterecht uitgekeerd. <lacht> en uh, dat wordt dan waarschijnlijk teruggehaald. Dan zullen we nog wel meer dingen volgen, denk ik. Ja, uh, er nu nou, als, uh, uh, zit dat ook wel iets in. Uh, in. Ja? Er staat hier al, sinds 2010 zijn de uitkeringen voor fauna-schade in Nederland meer dan verdubbeld. Dat jaar werden er 12 miljoen, 12 miljoen euro uitgekeerd en in 2017 was het 28 miljoen euro.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 Noordpol. je ja, gans vragen, denk ik? Ik dacht dat, okay, dat als je gans was en je kon vliegen, dat je dan zeg maar in de winter. dat je de temperatuur een beetje constant houdt. Dus dat je in okay. de winter. dat je dan een beetje naar het zuiden vliegt. en in de zomer naar het noorden. En dan zitten ze dus te overwinteren in Friesland, die brandganzen. Ja. Maar dat klopt wel, want ik zag laatst ook. Uh, een hele, hele berg van die ganzen in het Weiland zitten. Maar ja, ik uh, snap hun. Uh, denk niet. is niet man, een beetje tussen ja. de sneeuwen, moet je daarna. Ja, waarom zetten die, uh, die ijs weer in, uh, op, op de <laughs> ja, Ik vind het lekker daar of zo. Uh, <laughs> ja.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 Ja. Het is een uh, apart verhaal. Uh, nou, als ze overwinteren in Friesland en ze zouden van de zomer in Zuid-Frankrijk zitten, bijvoorbeeld. Dan vraag ik me of wat verwacht daarbij hoort. Want... Maar uh, we hebben we nog een sociaal en cultureel planbureau. En een Nederlander is uh, bezorgder over het klimaat dan over uh, immigratie. En dit vond ik wel een beetje een, een, een cijfergogel uh, dingetje. Uh, om een of andere reden wilde hij hem niet openen.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 Zochtens ochtends bij een bakje koffie, dan uh, sap ik nog wel eens even. En dan dus zag ik hetzelfde uh, bericht op uh, twee verschillende uh, nieuwszenders. De een was van de NOS en de ander was een commerciële. En er werd, uh, bij allebei werd er een andere interpretatie gedaan over hetzelfde uh, onderzoek. En bij de een, ja het werd niet letterlijk gezegd, maar bij de NOS bedoel ik, daar uh, leek het alsof...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 We hebben een hele serie uh, ja, berichten. Uh, de Tennet-basin, erft een miljardenstrop. Ja. ja, dit is wel shocking, vind ik hoor. Dat uh, stond toch wel even van te kijken van dit uh, bericht. Want je hebt dan een en heleboel energiebedrijven en je hebt een, uh, een energienetbeheerder of zo. Dat is Tennet, uh, als het goed begrijpt. Uh -huh. En daar zit dus iemand.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 En dan wordt ze opgevolgd door Manon van Beek. En Manon is vooral deskundig over gendergelijkheid en vluchtelingentalenten. Oh <laughs> ja, <face palm. laughs> Dus dat komt helemaal goed bij Tenet. Staat er al cynisch achter. Welkroon werd adviseur bij SC Herenveen, sponsor Groen Leven? <laughs> Oh, ja, het is wel ongelooflijk. 63 miljard uh, alle <laughs> shit gewoon in je schoenen geschreven. Het is, uh, ja, en, het, en het artikel gaat dan verder van uh, dat, uh, dat er een heleboel staatsbedrijven zijn die gewoon eigenlijk aan het gokken zijn uh, met, uh, met miljarden. Echt enorme bedragen. Dus ja, als je zoveel moet gaan lenen. En de, ja, er wordt ook een beetje gezegd van uh, dat... Um,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 Ja, nou ja het, is, uh, het is een behoorlijk uh, mooie. Maar nou is het dus, um, ja, de, de, de bonus zijn het gelijkgesteld. En die moet dat betalen. Maar Vietens die gaat waarschijnlijk altijd bij de Bank Nederlandse gemeente een enorme lening afsluiten. Uh. Uh, voor dit uh, groene, uh, groene debakel. Ja, ja. dat staat uh, inderdaad de CO2-uitstoot van de woning. En komt haar door bo ruim boven het gemiddelde van een gewoon gasgestookt nieuwbouw huis te liggen? Het kon, op een gegeven moment moest het helemaal elektrisch verwarmd worden. Dus dat is natuurlijk een hele uh, onverdedige manier om te verwarmen. Ja, een nieuw deal, hè? <laughs> Ik heb hier ook nog een berichtje: Duitse academies van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 Ja, ja dat dus, uh, ja, het ja, volgende bericht sluit daarop aan. op de groene nachtmerrie. Uh, want de planeet die gaat helemaal naar de Malle Moer, door, uh, door het kerstfeest. <lacht> ja, <de. lacht> ja dus echt waar mensen. <lacht> Mariah Carey is het uh, ergste. Ja, dit bedoel. zit een beetje bij, uh, in, de, in de rubriek... Uh... Uh, klimaatpropaganda, en uh, bij Kerstmis mag natuurlijk niet ontbreken dat How Christmas is ruining the planet. <laughs> dus, uh, milieufiguren vinden Christmas the worst greatest annual environmental disaster. Waarvan ik zou zeggen, oud en nieuw lijkt me nog dan toch Lekker, nog meer ja. dat, het, uh, dat geval. Uh, uh. Maar ehm... Uh, nou, waarschijnlijk met Pasen komen ze nog met een berichtje aan dat paas het echt uh, is. <laughs> Nou, er wordt natuurlijk heel veel gegeten, door de kaarsen gestookt. Um, <gif> uh, wat wat wordt er wordt nog meer? Dat soort dingen zijn het de uurpinkers, plurts. Er wordt gewoon veel geld uitgegeven aan food en drinks en gifts. Dus hier zeggen ze wel eigenlijk van: ja, als je per uh, huishouden 445 euro, was in 2017, uitgeeft aan allerlei dingen. Oh, in Nederland gaf het het minste uit: 341 euro. Oh. Dan, dan is dat een manier, eigenlijk representeert dat, dat je, ja, dat je verspilling hebt en daarmee de planeet om zeep helpt. Maar dat is, geldt natuurlijk ook zo. Als je voor 4600 miljard windmolens neer hebt, dat is net zoiets als een kerstcadeautje. Gaat, daar, gaat uh, daar gaan een heleboel resources achter schuil En een hele hoop energie gaat erachter mm -hmm. en er achter schuil. En dat zegt natuurlijk ook een heleboel afval komt er vanaf. Wrapping paper. Ja, ik denk dat Nederland zo laag zit, omdat wij natuurlijk Sinterklaas hebben. So, niet zo ja. bij kerst wordt er niet zoveel cadeaus gedaan. The Christmas jumper is one of the worst examples of fast fashion. With two out of five jumpers only being worn once over the festive period. <laughs> dus dat is een trui met een edel met zo'n rendier erop. <laughs> Die ja, draag je maar één trui, keer ja. per ja, jaar. De foute trui, ja. Een <laughs> enorme <laughs> verspilling. Ja, een uh, weddingdress. Ik kan het helemaal doortrekken, de uh, trouwerijen. Ja. ja. Nee, maar je kan bij alles zeggen dat het een enorme verspilling is. Vlees eten is, is natuurlijk al een enorme verspilling. Volgens mij, deze mensen willen ook helemaal niet dat wij genieten natuurlijk, hè? Flying home for Christmas is verspilling. Nee, dat moet inderdaad. Uh, mensen slecht. En, uh, De hele dag per En plezier is. is slecht ook. Er zit daar ook iets aan van, er genieten is slecht. Plezier is slecht. Dat zit iets uh, covenictisch in, hè. Je moet jezelf kastijden eigenlijk, dat is het beste. Je, inderdaad, je moet met zo'n geestel <laughs> op je rug slaan, regelmatig. Uh, Ik denk dat, dat, dat de milieubeweging daarop eindigt. Dan uh, af laten kopen bij Greenpeace. A <laughs> 2 meter Christmas tree made from plastic, on the other hand, has a carbon footprint of around 14 kilograms of CO2. <laughs> Dankzij het productieproces. We hebben hier de linkse... Uh...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 En daar stond dan bij: van uh, ja, zie wel uh, met je private ownership. Met je huis, hè, met je eigendom. Je hebt wel een brandweer nodig. Uh, een beetje het idee dat, je geen, dat je, als je geen wegen hebt zonder overheid, heb je ook geen brandweer zonder overheid. Wat... In, in, in de VS heb je gewoon een private. Uh, ja, woord, En vroeger. Daar begon het ook mee, hè? Ja, maar die heb je dus nog steeds, die zijn van... sneller, hè? Dan sluit je een abonnement af. Maar misschien niet in Californië dan, maar. Uh... <laughs> Je hebt gewoon uh, private brandweer en die zijn sneller en beter dan de uh, vrijwillige brandweer, ja. zeg maar. Uh. Van heel vroeger hebben die al, en die gingen zelfs met elkaar in de clinch wie er het eerste was. Want uh, uh, uh, dat was ook weer, werd er weer gezien van zie je wel, je hebt een monopolie nodig, want ze vechten met elkaar onder de brand te blussen. Ja, in Amerika moet je dan abonnementen hebben als ze dan allerlei huizen in de fik staan door een bosbrand. Dan. En jij hebt een abonnement, dat blussen ze jouw huis wel, maar het huis daarnaast wordt gewoon, dat vind ik gewoon af. Want ja, mm. je bent geen lid van ons. Nou. Dus, uh, ja, het lijkt me logisch. To combat Californian wildfires, allegedly caused by climate change. Dus om bosbranden tegen te gaan, waarvan beweerd wordt dat ze door climate change veroorzaakt worden. A writer of the progressive magazine The Nation, a progressief tijdschrift uh, The um, Nation, is calling upon Americans to rethink the seriously questioned ideal of private homeownership.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 Our ideas oh. about what success, comfort, home, and family should look like are so ingrained, it's hard for us to see how they could be reinforcing the very conditions that put us at such a grave risk," he wrote. Ja, ik snap het mechanisme nog steeds niet helemaal. Nee, voor mij with, uh, branden bestaan, ontstaan allemaal in het publieke. het, uh, national parks en dat uh, Ja, okay. Hele, die, De eerste tijd maanden ons schuld in Californië. Ja, okay, maar...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 Maar die zijn dan van de overheid Nou, die vallen nog steeds af en toe om in, in, in een van de bosjes. Wat dan in de fik vliegt en wat dan vervolgens een, een vuurzee ten gevolge heeft. Dus het ja, probleem wordt je niet meer ook Die gehoord. huizen die zitten in, die staan in de bossen denk ik. Hè? Ja? En uh, dan heb je gewoon één grote woonbunker. Ja. En ja, in New York heb je nooit bosbranden. Nee, maar die, die, die, die flessen kunnen ook in de fik vliegen. <laughs> Dat hebben we recent nog wel. <laughs> Dat storten ze ook gelijk in, hè? Dat heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Ook in New York. Ja. ja het is nog niet helemaal duidelijk het is meer dat hij, hij wil graag naar alles uh, uh, staatseigendom en, het, is wel, het is een ah, verwarde ja. marxist <laughs> het is een verwarde man ja. <laughs> marxist <laughs> ja en er is behoorlijke uittocht uit Californië bezig hè? en New York ook we zitten heel lang zonder elektriciteit vaak dus het is, uh, het is een beetje derde wereld uh, toko aan het worden bosbranden en geen elektriciteit mm -hmm. The Blaze uh, uh, has reported in an op-ed published last month, climate activist Greta Thunberg called for overhauling everything, including colonial, racist and patriarchal systems of oppression, to mitigate ja, uh, the rise in global temperatures. Dus <laughs> ze ook uh, racisme zorgt voor hogere temperaturen. Ja, dat zei ik aan weten natuurlijk. Hè, met een jarenlange achtergrond als uh, professor. Ja, die, die heeft oh, echt nee, al hè? <laughs>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 om die enorme bosbranden te voorkomen, want die wisten gewoon één keer per jaar dat het gewoon uh, knetter heet. En, uh, en dan vliegen er wel dingen in de fik. En als ze vooraf gewoon kleine gecontroleerde brandjes doen, dan hebben we zometeen niet zo'n enorme vuurzee, weet je wel. Nou. En daarnaast, die natuur die groeit als school. Hè? dat moet je niet vergeten. De reden dat bijvoorbeeld in de Amazonenwoud die boeren uh, daar uh, de boel in de fik steken is, dus omdat gewoon als ze dat niet doen, dan uh, wordt hun een hele gebied en hele grond grondoverwoekend door, uh, door doorwoud. Want dus daar doen ze, ze expres uh, de boel de mm. En, uh, ja. Maar dat is, dat is wat, wat, wat, wat men vroeg van oudsher al deed. Alleen dat is op een gegeven moment werd ja, dat verboden door die uh, progressieve uh, figuren weer. Hè? Want ja, natuur moet je niet zomaar in de fik steken. Ja, dan doet het natuurlijk het, het, het zichzelf aan. Het, het, het, het ja, dan gaat ook in één keer dan heel hard. Ja, ja, uh, uh, Maar gelukkig, wij hebben natuurlijk onze heersers. die, uh, ja, die willen natuurlijk dat wij uh, ons uh, keurig uh, groen gedragen. Hè, ecologisch verantwoord. Zodat onze ecologische footprint een maatje kleiner wordt. En zij geven natuurlijk het goede voorbeeld. <lacht> Want ja, één keer per jaar moet de caravaan naar Frankrijk. Uh, ja, is het één keer per.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 Ja, dus maandelijks reist het hele circus voor een paar dagen 450 kilometer naar het Franse Straatsburg. Oh, dat is een Dat is een per maand. De ja. maand naar Straatsburg. Oh man. Voor een paar dagen is dat toch? Ja, en ik geloof dat alle boeken en dossiers die worden ook allemaal met vrachtwagens heen en weer gezeuld dan. Hè? Ja, ja, ze ja. kennen geen iPad, ze kennen geen cloud of zo. Nee, nee. En waarschijnlijk lezen ze dat ook niet daar, maar ja, het volgende keer over. Wordt ook niet gelezen, natuurlijk. Dus 450 kilometer naar het Franse Straatsburg. Dat is ruim vier uur rijden. Slechts enkele van de 751 Europese parlementsleden. vaker wel de gelegenheid gebruiken om met de auto naar Straatsburg te rijden. Afgelopen november gebeurde dat maar 25 keer. Dus bij andere gelegenheden reden de chauffeurs ook in verder lege auto's heen en weer. Dus ja, dat is uh, apart. Die. die uh...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 Misschien is het een Tesla, weet je wel. Een hele ja, maar het is 450 kilometer, dus dat is ook moeilijk voor een, voor een Tesla. Op, uh, dat haalt hij, ja, ja, ja, Dat haalt hij, denk ja. ik, maar net. Als hij helemaal vol vertrek haalt hij het net, denk ik. Ja, achter die achter, zit nog een aanhanger met een dieselgenerator. Die stroom opwekt. <lacht> nee. Om die Tesla op te laden tijdens het rijden. Ja. En dan zeggen ze, ja, vanwege in het belang van goed financieel beheer is het niet raadzaam om wagens permanent in Straatsburg te stationeren. Dus ja, dat is dan uh, geen goed idee om, om dan maar twee auto's te nemen of zo. Uh, maar ja, dan moet je ook twee chauffeurs hebben. Eigenlijk, want dan moet je al die chauffeurs ook heen en weer verlieren. Ja, nou ja, dat is toch in de privé. Die chauffeur, die chauffeur kan er wel, uh, wel bij in de privéjet. Ja, ik weet niet of ze in een privéjet vliegen, ja, maar dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, ja, ja. Ik is wel een privéjet. Het is ook mooi eerder ontwikkeld. Als je dat gebouw ziet van het Europese parlement, dan is er ook zo'n.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 Maar goed, ja, dan gaan we nog even naar. Kijk Barbados en Turkmenistan. Wat hebben die met elkaar gemeen? Barbados, denk ik, is het. Barbados. Turkmenistan, er schoot geen liedje over. Nou, dat weet je niet. Ik denk dat trots genoeg. Ja, ja. Het wordt Turk zit er al in. Het woord Turk zit er al in. Denk even aan een Borat of zo.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 Dus, eh, uh, nee, nou ja, de zwarte lijst is dat. De zwarte lijst van landen waar te weinig belasting gegeven wordt. Gevangenisbewakers slaan niet hard genoeg. Ja, inderdaad. De mensen krijgen geen stokslagen en geen zweep. En, uh, mm -hmm. Op de lijst, daar stonden ook al de Britse Maagde-eilanden en de Verenigde Arabische Emiraten. Er wordt gebruikt voor maatregelen tegen belastingontwijking. Er is ook een zwarte lijst van de Europese Unie die hetzelfde doel heeft. Oké, okay, van wie is die uh, zwarte lijst?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 Uh, ja, constructie die via de, die dubbel die Dutch-Irish sandwich of zo, dat je belasting, heel weinig belasting betaalt, die hebben ze nou afgeboekt of die hebben ze gestopt, die constructie. Er werd, werd gemeld dat dat een groot voordeel is. Uh, ik, ik denk alleen dat als Nederland helemaal niet meer in de constructie zit, dat we helemaal geen cent meer aan overhouden. Uh, de dus ik weet niet wat daar in de winst... Uh, hm? Ik weet wel dat ze in Dublin zitten, daar hebben een enorme hoofdkantoor. Uh, dus ze ja. hebben dan geen, uh, geen tak meer in Nederland? Toch? Uh, in Nederland had natuurlijk alleen een briefbusfabriek. En dan hebben ze waarschijnlijk uh. zoiets gedaan dat, dat al die royalties van allerlei uh, alle algoritmes en patenten, dat die dan in Nederland file. Uh, die die eigendom waren van een Nederlandse Google-onderdeel. En uh, ja, zo'n zo soort constructie wel zijn. En dan kunnen die winst naar Ierland doorsluizen. En uh, ja, er zijn de constructies mogelijk. Maar dat, uh, ja, dat hebben ze dan nu uh, ze afgeschaft, begreep ik. Uh -huh. Het gaat om drie maatregelen, schrijft de Rijksroverheid. Als eerste gaat het om een maatregel waarbij wordt voorkomen dat bedrijven belasting ontwijken door mobiele activa te verschuiven naar een bedrijf in een land dat op deze lijst staat. Zeggen de CFC-maatregel.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 Uh, en de, al je assets naar Turkmenistan schuiven of zo. Dat, uh, dat soort dingen. Weet ja, niet ja. precies hoe dat werkt en dan uh, moet je Twan uh, vragen hoe dit soort dingen in elkaar zitten. Ja, ja. Over oh, Twan gesproken, ik, uh, ik zag toevallig, ik heb er nog niet naar gekeken, maar uh, ik kreeg een melding dat hij weer op tournee is. Spreekbuurt, en wel. Ja, dan zou ook iets zijn. Oh, jij weet er ook nog niks vanaf? <laughs> uh, er ook ja, ergens, uh, maar ik heb er niet goed, goed naar gekeken. En inderdaad, wat jij net zegt, overigens staat Nederland zelf ook op een lijst die het Europese parlement in maart dit jaar opstelde. Het gaat om een lijst van zeven EU-landen die eigenschappen vertonen van belastingparadijzen. En vervolgens het parlement agressieve belastingplanning faciliteren. Oh, ja. Nederland zou andere EU-landen met zijn het beleid zo'n 11,2 miljard euro aan belastinginkomsten ontzeggen. Ontzeggen, noten mee. Ah, Waar ze recht op hebben. Hun rechtmatige belastinginkomsten zijn hun ontzegd door de Nederlandse overheid. Uh -uh.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 Uh, opslag uh, in Douma. Dus die, uh, ja, die aanval van Douma dat was ook weer zo'n verhaal van die vreselijke Assad die valt zijn onderdanen aan met chemische, wa chemische wapens. Een grens is overschreden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 John Kerry, van als je al die chemische wapens inlevert, dan, uh, dan uh, kan dat de aanval nog tegenhouden. En toen zei hij me ook, okay, eens is goed. <laughs> Gelijk, al die chemische wapens ingeleverd die, die ze hadden. Uh, en toen is het er, ik dacht, later is het er alsnog van gekomen. Mm -hmm. Maar ja, het is natuurlijk uh, heel onwaarschijnlijk dat als je een oorlog aan het winnen bent, dat je dan zoiets gaat doen. Het is veel waarschijnlijker dat er rebellen zijn die zoiets in scène zetten om, om de Amerikanen en de Westelingen erin te trekken aan hun kanten. Mm -hmm. Van, om, om een excuus te geven. bellen die bene door John McCain werden bewapend, hè? Ja, ook ja. ja uh, waarschijnlijk hadden ze zonder te weten hadden ze gewoon een. Graad gekregen waar weet ik veel mosterdgas. Zat. Agent Orange in zat. Ik mm -hmm. <laughs> dat ja, ja, het zijn, glor, het zijn geweest, maar die mensen zeggen ook. De, de die personen in het ziekenhuis gaven helemaal geen uh, verschijnselen van de chloorgas. Glor, uh, ja. uh, zien er ja, dus nog vrij... wat over van de vietnam horen, Nog wat Agent Orange over van de vietnam horen. Mm. dus ze dat even in die gemaakt gedaan, of ze Ja, vijf. maar ja, toen was dat allemaal oké, okay, maar nu, nu het kan het echt niet meer. Ja, en dat heb ik stiekem gedaan. <laughs> <Vanuit> <laughs> de rebellen, en de rebellen denken dat ze gewoon een buskaart gooien, maar uh, ja. Maar ja, uraniumverrijkte kogels mogen we dan weer wel, hè? Ja, dat is ook geen probleem, ja. Maar ik heb even over het van Manders gesproken, waar we net over hadden. Ik heb het event gevonden. Dat is op 13 januari. Daar kunnen we met z'n allen in gesprek met van Manders. En als hij vragen heeft, dan, uh, dan kunt u daar terecht. En het, uh, het is in Utrecht op 13, v, uh, 13 januari uh, om. Uh, Kijk hoor, half, tussen half acht en half uh, elf. En dat is in The greenhouse. En ik heb even op de kaart te kijken. Uh, nou ja, je kan een yoga doen en een, uh, een pizza oven zie ik hier. En. Het zit tussen de jaarbeurs en de Rabobank. Ik weet niet hoe goed jij Utrecht kent. Je bent er gewoon bij ja, Rabobank. Het is vlakbij het centraal station. Uh... Ja, en je kent de Rabobank en de jaarbeurs. Maar volgens mij ja. ertussen zit gewoon de belastingdienst, toch? Er zit een weg. Nee, nee, er zit nog de belastingdienst. Oké. Okay. <laughs> ja, dus ik, denk, ik heb echt hoe hij daar in, uh, in het van een de lezing de houden. in de hol, ja, ja, Twan Kern, die is er moeder genoeg voor. <laughs>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 Uh, Manders is uh, een, een Nederlands jurist en voormalig voorzitter van een lijsttrekker en uh, lijstduwer van uh, de Libertarische Partij, tegenwoordig Libertaire Partij. Uh, hij komt spreken over uh, belasting, libertarisme, uh, even kijken hoor, en hoe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 we nou, gaan verder. Volgens mij hadden nog maar één berichtje. Mm. Ja, we komen bij Kevin uh, Spacey. Je kent hem nog, nog, nog. Hij speelde Bill Clinton in uh, House of Cards, toch? Hij speelde wie? Bill Clinton in House of Cards. Ja, ongeveer wel, ja. Het uh, was in ieder geval van een president, een democraat. En zijn vrouw was ook tegenwoordig uh, naar presidentschap. <laughs> en ze waren behoorlijk corrupt, dus het uh, <laughs> doet er wel aan dik. Mm -hmm. mm -hmm. Bill Clinton zei over de fjordie, het is uh, very accurate. Yeah. <laughs> ja. Uh, yeah. In ieder geval, ja, uh, ze waren natuurlijk uh, ze waren nog meer met elkaar gemeen, hè? Uh, dezelfde vrienden.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 Latijn of in uh, Rome was een hypocritus. Yeah. Ja. <laughs> ja. ja. Maar goed, ga verder. <laughs>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 Dat hij, maar het is gewoon heel vreemd dat, uh, dat hij, hij maakt zo'n zo post over Kill him with kindness. De volgende dag pleegt een van zijn accuser zelfmoord. En uh, hij is best, beste buddies Speldwoord, met Clinton. Eh, en met hij, weet eh, allerlei, hij weet waarschijnlijk allerlei dingen over Epstein uh, zijn uh, handelen. Dus uh, ja, <coughs> allemaal heel vreemd. Ik moet even zeggen zelfmoord uh, op zijn Epsteins. Hè? Ja, hangen. Ja, uh, uh, ah, eh, wat ik dit ook nog, nog, dit ik nog, nog, ook wel nog even kijken? het uh, in december 2017, Ben, die kroonprins, dus, of die man van die prinses, came forward and accused Spacey 60 of groping hem under the table at a Nobel Peace Prize concert. Je moet je voorstellen: je zit naast Kevin Spacey bij een Nobel Peace Prize concert en dan graait hij de, de vent naast je, zit hij opeens in je ballen. Is, wat zijn dat voor mensen, man? Het is toch, uh, is heel raar. Ik ben ja. benieuwd hoe dat dan al gaat als, uh, als onze profetie uitkomt. Kevin Spacey wordt president. Zat hij dan ook met uh, Xi Jinping aan de tafel om een handelsakkoord te tekenen. En dan gerijdt hij Xi Jinping even in zijn bal <lacht> of zo. <lacht> ja. Dan moet je je afgaan vragen van als hij president is. Waar heeft hij een sigaar in gezeten. <lacht> oh. <lacht> ja, ja, ja. ja.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 Baudet eh, vliegles. En, eh, maar dan zegt het meisje, ze was toen nog 21, eh, dat ze tentamen heeft. En daardoor eh, voelde Baudet zich een beetje eh, gepakt. Waarna hij afsluit met eh, ik heb heel erg mijn best doen, eh, moeten doen voor haar. En zij heeft mij eh, flink uitgetest. Ja, dat is eh, cringy. Daarvoor zegt hij nog...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 Smerige hoer. Nou ja, zo dus ongeveer. Ja, goed, dat was zover de kolom van Henk. Ik hoop dat u van genoten heeft. Maar goed, ja, tot uh, zover dan deze uitzending. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wil in ieder geval iedereen uh, hartelijk danken voor het, uh, zijn wij twee eigenlijk voor het meedoen met deze uitzending. En uh, de Luisteraars uh, uiteraard, uiteraard hartelijk dank voor het luisteren. En, uh, Uiteraard zijn we volgende week weer en ik wens iedereen ook vooral heel erg een week toe en hier is de ijskoop! E ja. Oké! Okay.